Gert Kuk met het NOS Journaal. Het treinverkeer in de Randstad langzaam op gang. De normale dienstregeling wordt geleidelijk hervat. Door sneeuw en ijzel was het treinverkeer de hele ochtend in een groot deel van het land ontregeld. Van en naar Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Amersfoort reden helemaal geen treinen. Op veel plaatsen zat er een dikke laag ijs op de bovenleiding. De ontregeling in het noorden was het gevolg van zijn en wisselstoringen. Op de weg zijn door sneeuw en ijzel zo'n 100 ongelukken gebeurd, vooral met blikschade. In het oosten van Oekraïne zijn raketten ingeslagen in de havenstad Mariupol. Volgens de autoriteiten zijn er zeker tien doden gevallen. Woningen, winkels en een markt zouden zijn getroffen, net als een controlepost van het leger. Oekraïne zegt dat de raketten zijn afgevuurd door de pro-Russische separatisten. Die spreken de beschuldiging tegen. Scholen werken nog steeds volop met afgewezen anti-pestprogramma's. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs bedrijven en organisaties die anti-pestprogramma's aanbieden. Afgelopen voorjaar werd de meerderheid van de ruim 60 antipestprogramma's afgewezen... na onderzoek door een commissie van deskundigen. Er bleven 13 programma's over. Kinderombudsman Dullaert is verbaasd. Hij noemt het onvoorstelbaar dat nog zoveel scholen... ...met niet bewezen of zelfs schadelijke antipestprogramma's werken. Formeel is het overigens niet verboden voor scholen... ...om een afgewezen pestprotocol te gebruiken. Bij Indonesië is een eerste poging mislukt om de romp van de neergestorte airbus van Air Asia te bergen. Enkele ballonnen die ervoor zorgden dat de romp ging drijven, gingen kapot, waardoor de romp weer naar de zeebodem zonk. Binnenkort wordt een nieuwe poging gedaan om het grootste stuk van het toestel uit het water te halen. Duikers hebben bij de romp vier lichamen gevonden. Tot nu toe zijn 69 van 162 inzittenden geborgen. Het toestel van Air Asia stortte eind december neer in de Javazee, vermoedelijk als gevolg van slecht weer. Het weer van het westen uit wordt het droog. Het wordt vanmiddag 3 tot 6 graden. In het hele land breekt de zon geregeld door. Alleen in het noordwesten valt nog een enkele bui. Morgen wolkenvelden, soms wat zon en plaatselijk nog een bui. En dan wordt het 5 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Opname 1928. De volgende artiest stond wel bekend als de koning van de smartlap, En hij was de man achter duizend meezingers, smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen. Grote hits waren De Smokkelaar, Dat is het einde en we willen friet met mayonaise. En natuurlijk die allergrootste van hem. Al was ik maar bij moeder thuis gebleven. U hoort nu Johnny Hoes met Hi Hi, ik ben zo blij. En winterjas weer opgeborgen in de mottenzak En ik loop weer te planeren in mijn dunne zomervak. Hey hey, ik ben zo blij Hey hey, het is weer mei. Ik loop de hele dag te zingen, want de winter is voorbij Hey hey, ik ben zo blij Hey hey, ik ben zo blij Ik heb mijn winterjas weer opgeborgen in de mottenzak. En ik loop weer te planeren in mijn dunne zomerpak. Hey, hey, ik ben zo blij. Hey, hey, het is weer mee. Ik loop de hele nacht te zingen, want de winter is voorbij. Hey, hey. Voor het raam. en daar zag ik dat meisje toen gaan. In een roze, doorschijnend gebaat, liep ze slaap, door de straat. Hiha, hondenpol, wat ben je mooi in je dakjapol?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 Sandra en de met Jing Boom de Ratatat. En daarvoor muziek van Walter en de Kikkers met Iha Horneporn. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, een lokale omroep vanuit Zandvoort. Met een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende dame, die brak in 1975 met Johnny Hoes. Het leverde een lang juridische strijd op, proces op waarmee ze financieel aan het kortste eind trok. En ze zou na die tijdlijn nog in verbitterende termen over. Hoes gesproken hebben. Gedurende de jaren tachtig bleef ze bescheiden hitscoren. Tot ze in 1986 een inmiddels legendarisch optreden verzorgd... in de Amsterdamse rocktempel genaamd Paradiso. De op die avond opgenomen versie van haar jaren zestig hit Mexico. werd een groot succes en leverde de zangeres een nieuwe generatie fans op. En ze verzorgde die naam optredens in discotheken en nam, een, en nam een single op met de groep Normaal. Hebben we hebben het natuurlijk over de zangeres Zonder Naam, oftewel Mary Servet B. U hoort er nu met in Santa Domingo.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 Uit de school kwam, was een eerste gang naar moe.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 Zag jij niet die grote wagen Die opeens de weg opkwam De chauffeur kon niet meer remmen Hij is daarna zo snel gegaan Nog hoor ik zijn laatste woorden Voor het met hem was gedaan Mami, nu krijg je geen rozen Ocean van uw kleine man. Alberti, met waar ben je? De volgende artiest leefde de laatste maanden van zijn leven. alleen in een flat in Zandvoort. Hier in Zandvoort, waar hij in 1959 zelfmoord pleegde. Hij werd begraven op de oude Algemene Begraafplaats in Doorn. naast zijn eerste vrouw. En zijn biograaf H.P. van der Aardweg. schreef in 1950 later over eeuwen. wanneer Lou Bandy al lang tot historie vergaan is. En erkentelijk nageslacht, Bedevaarden, naar zijn paraalgracht onderneemt. In werkelijkheid rust Bandy in een eenvoudig graf op een niet meer in gebruik zijnde begraven plaats. Loe Bandy, geboren als Lodewijk Ferdinand Diebe, overleden op 24 juni 1959. U hoort hem nu met een van zijn grootste hits. Mammy, nee, wie heeft er suiker in de ertensoep gedaan? Lou Bandy.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 wie heeft er suiker in de ertezoep gedaan, huh? wie heeft dat gedaan, wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de data laten staan, wie heeft er suiker in de ertezoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei: Wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhopjes. Geef acht, rechts, rechter, kom lui. Wie tante deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan?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 Eerst wat eten, dan een fieskoopje misschien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 Met ons mee, dan ben ik niet eenzaam meer. Maar denk ik steeds aan jou, mijn liefste meisje. Waar ik zo veel van hou. Als wij weer gaan varen, ver over zee, neem ik jou in gedachten, mijn liefste. Met me mee. Als wij weer gaan varen ver over zee, ben ik in gedachten bij jou weer op de rede. Ben ik in gedachten? Muziek van de havenzangers met Als We Weer Gaan Varen. De haverzangers werden opgericht in 1977... en afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud-Hollandse zeemansliedjes. De band is vooral in de Nederlandse snabbelsequie bekend... maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. Bekende nummers waarmee de haversangers zich populair hebben gemaakt... zijn onder andere Greetje uit de Polder, dat was uit 1979... naar Bij de Waterkant hetzelfde jaar... En een staat 2 uit 1983. Trouw niet voor je 40 bent is 87. En ook nog O Mona. En natuurlijk de plaat die u zojuist hoorde: Als we weer gaan varen. En voor de havenzangers hoor u Ronnie Tober. Samen met Goddie Baars, met Madly, Van allemaal grote hitsuccessen. En we gaan door met onder andere zometeen meteen Sint-Claire, Naar deze plaat van Black and White. Met Geef mij de Wodka Anouska. Een hit uit 1954. Geef mij de wodka, Anuschka, en laat ons allein. De wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de wodka, Anuschka, en ga ik niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet daar kind uit mijn best op doen en jij zet mij op noodrans und maar in die flat zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken, Meite te in en te schenken, heb je dan werkelijk geen gewuld? Geef mij de vodka, Anoushka, en laat ons allein. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anoushka, want weiger je meid, dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Een nette man. Geef mij de wodka, Anuschka, en laat ons alleen. De wodka begrijpt mij maar jij bent gemeen. Geef mij de wodka, Anuschka, en kijk niet zo kwad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dag in, dag uit mijn best doen en jij zit mij op noordrand Maar in die fles zit nog een hele Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken? Heb je dan werkelijk Geef mij de Wodka Anuska en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuska van Weiger gemein. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij. Jij zet mij op noordkant, zo'n maar in die fles zit nog een hele bundel. Kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken heb je, dan werkelijk een gevoel. Geef mij de wodka, Anouska, en laat ons allein De wodka begrijpt mij, maar jij bent gemeen. Geef mij de wodka, Anouska, van weiger je mij, dan ga ik naar Igor die heeft nog meer dan. Voel nog steeds de warmte van je lichaam. Tells you can Dat jou misschien eens spijten zou. Dan komt de pijn. Maar als het zo ver zal zijn. Als je ooit van me weggaat. Sluit de deur zo zachtjes als je kan. Sluit de deur zo Met de waterpomptang De nijtang of de combinatietang daar is Willem Met de waterpomptang Want Willem is niet bang Je hoeft het maar te vragen ja, Dan staat hij al te zagen ja, om Te kotteren en te boeren De gaatjes in je oren nou, Als je maar kijkt, Als je maar kijkt, Is Willem die een flik daar is Willem met de komt dan, de neemt dan, Op de combinatie dan. Daar is Willem met de waterkom dan, want Willem is niet bang. Zit er iemand in dit dolle? Roep Willem, hij kent alles. Want Willem weet van wanten, jij ja, vraagt het dan me klanten. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, is dus willen Willem die een Hoi! Daar is Willem met de waterkom, dan. De van wordt de combinatie, huh? Daar is Willem met de waterkom, Van Want Willem is niet bang. Willem, Willem, jij dat al geleerd? Op de technische bij man. Schoonman. M'n dat is een prima vet. Dan die van de zweep het kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En priks getrouwd tot in zijn bed <middeling> Daar ligt hij staren naar het behang. Het, met naast zijn hoofd zijn waterpomp dan En s'morgens dan begint het weer En dan klinkt dat keer op keer hey! Hey! Hey! Hey! Daar is Willem met de waterpomp dan De meek dan of de combinatie dan Let's go. Let's go. <hank> Daar is Willem met de waterpomp dan Want Willem is niet bang Allemaal! Als je maar kijkt. Als je maar kikt dit is Willem, die is voor ik. Hoi! Het is Willem met de waterpompan. De meestal was de combinatie. Dan. Retwijs, Willem met de waterpompan. Want Willem is niet bang. Hoi! Dat waren Ed en Willem Beven met Hup. Daar is Willem en ook nog Boris Sinclair met sluiten deuren. De volgende dame heeft een paar onderscheidingen gekregen. Ridder in orde van de Nederlandse Leeuw. Dat was in 2002. Ridder in de Franse Ligion d'Honneur in 2005... en Radio 5 Nostalgie Overprijs. Dat was ze 2013. De theater heeft ze gestaan in theaterproducten Eindeloos... met Koen van Vrijberg de Koning. Ook Piaf heeft ze gedaan. Ging over natuurlijk Edith Piaf. Dan werd ze bekroond met de Johnny Kraaikamp Musical Award En ook deze mee in het theaterstuk Het Hemelbed met Jos Brink. En in 1985, was ze een bijzonder jaar... daar ontvangt ze in haar eigen tv-show... De dan 21-jarige Whitney Houston. En samen zingen ze een duet. En we hebben het over Lies met List. U hoort er nu met Zonder Jou. Zonder jou ben ik een lege straat. In de kou, een huis dat open staat. De familie Broskowski. met een wereld zonder jou en ook hoor u nog Lisbeth, met zonder jou. Het zit erop, Zandvoort, voor Duitse Antwoord. Moet u weer een weekje wachten? Als u denkt: van, ik wil het programma nogmaals beluisteren, of u heb een stukje gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week en misschien. Tot volgende week dinsdag, vanaf 11 uur... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter het hydra met als het gras twee kontjes hoog is. En misschien nog Polly Eduard. Het de vogel is gevlogen en ik zeg tot ziens. Een flinke boerenzoon zag op een dag in mei. Een lief en aardig meisje dwalend in de wei. Ze plukte daar maar die bloeiden op het land. Maar plotseling kwam er toen... Een Als, twee hoog is, hela heep, hela hop. Als het gras twee koontjes hoog is, Hela hip, hela hip. Als het gras twee koontjes hoog is, Meisjes, pas dan heel goed op. Van schrik gaf ze een geel en keken soms zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent. Hij pakte vlug haar hand. Die o oh zo pijnlijk was, ze gingen samen zitten daar in het Malse gras, als het gras twee koontjes hoog is, hé, hele hop. Als het gras twee koontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed. Nu plukt ze weer maar grietjes met een kindje aan de hand. Haar ogen walen zoekend rond over het groene land. Ze heeft hem nooit meer teruggezien nadat hij haar verliet. Terwijl ze naar haar kindje kijkt, zingt zij nu zacht dit lied.